I'm Welkom terug bij weer een tweede uur van deze maart special van Play It Loud Brand New. Fijn en bedankt dat jullie met mij twee uur zijn ingegaan. En als je net hebt ingeschakeld, bedankt dat je bent gaan luisteren. Je hebt een heel uur lekkere muziek gemist, maar niet getreurd. Je hebt nog een heel uur met nieuwe maartreleases te goed. En er was blijkbaar geen nieuws, dus dat zal wel een 1 april grap geweest zijn. Zoals gebruikelijk begin ik elke uitzending een uur natuurlijk met de uuropener en die ditmaal kwamen van de Finse metal supersterre Corpiglani... die met veel plezier hun nieuwste single en videoclip Oracle lied... op 14 maart hebben laten horen. Het is de 13e de derde single, sorry, van hun aankomende nieuwe studioalbum... Rumpu dat op 5 april uh, uitkomt. Het 12e studioalbum van Corpiclani staat wederom vol smakelijke folk metal... en zijn verschillende smaken, maar biedt ook nieuwe kruiden. Een van de mooiste kenmerken van Rumpu heeft te maken met de volksinstrumenten. Hoewel Corpiclani één of misschien zelfs een paar onvergetelijke dingen heeft gedaan... op het gebied van folk metal, kunnen dit keer de viool van nieuw permanent lid... Olly Wenska en de accordeon van Sami Pertula zelfs die hard fans verrassen. Orakelied laat een donkerde en serieuzere kant van de band zien... en vormt een mooi contrast met de vrolijke, meer uptempo voorgaande singles Saunaan en Aita. De sfeer van het nummer is perfect weergegeven in een mystiek en visueel verbluffende video... geregisseerd door Veza Ranta. Onlangs heeft de Britse Doom, Death Doom legenda Matt Dying Bright hun 15e studioalbum aangekondigd, A Mortal Binding dat op 19 april zal verschijnen. Het uit Yorkshire afkomstige Sextet heeft op 14 maart hun tweede single onthuld. Het plechtige, treurige nummer getiteld The Second of Three Bells... wordt begeleid door een rijkelijk gotische video geregisseerd door Daniel Gray. Andrew Cragen van My Dying Bride merkte op... In The Second of Three Bells speelt de band een meer muzikale rol... afgewisseld met een artistieke metafoor van de strijd tussen de doodsklok zelf... en de lust voor de korte neugden van het leven. En je hoort deze nieuwe single natuurlijk bij Play It Loud brand nieuw. Play it loud. Hurricane Irene was devastating for Sebastian Bach, a Stern Show guest and former frontman for Skid Row. Sebastian's New Jersey home was destroyed. ik de nieuwe single Everybody Bleeds van voormalig Skid Row frontman Sebastian Bach. Die zijn eerste solo album in tien jaar heeft aangekondigd. Het album, getiteld Child Within The Man, verschijnt op 10 mei en bevat de nieuwe single Everybody Bleeds. Een album waar meer dan 10 jaar aan is gewerkt, zei Bach over Child Within The Man. En voegde eraan toe, ik breng platen uit sinds 1989. Bedankt voor 35 jaar back and roll. Allemaal in de aanloop naar Child Within The Man. Hij vervolgde, als je de platen die ik in het verleden heb uitgebracht leuk vindt, kan ik garanderen dat je van het nieuwe album zult genieten. Dit is een soort rock and roll dat je jong houdt. Ik kan hier wachten tot jullie allemaal Childhood in the Man aanzetten. Een magisch elixir voor de Fountain of Youth. Losgaan, voor altijd. Het is allemaal één groot lied. Draai het hart. Eerder dit jaar kreeg de Noorse Gothic Industrial Metal Act... Goth Minister opmerkelijk internationale aandacht... met zijn nieuwe single... We Come Alive, die werd uitgekozen om deel te nemen aan de Norwegian Melody Grand Prix om Noorwegen te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival van dit jaar. In de grote finale hiervan behaalde Gothminister een fenomenale vierde plaats en veroverde de harten van veel nieuwe fans. Nu vervolgt een gloednieuwe single getiteld One Dark Happy Nation het verhaal en oproept... Op, uh, en roept opnieuw de boodschap uit. Koester de kunst van het anders zijn. Het nummer is afkomstig van Goth Ministers. Komende studio aanbod. Pandemonium 2, The Battle of the Underworlds. Gepland voor release op 3 mei. Dit jaar via AFM Records. En One Dark Happy Nation hoor je nu. We are one dark happy nation. Na Goth Minister hoorden we op 19 maart verschenen nieuwe single... Hexen Ending van de uit Atlanta afkomstige progressieve death metal band Death. De band heeft hun nieuwe single gedeeld van het aankomende album van de band... The Deceivers, dat op 3 mei uitkomt via Metal Blade Records. Het nummer bevat een gastgitaarsolo van Dan Sugarman van Ice Nine Kills. The de Deceivers is tegelijk een verwoestende herinnering... en een gigantische sprong voorwaarts die de technische tovenarij en brutale intensiteit laat zien waartoe de band in staat is. De album... De titel is de voortzetting van een thema dat begon met de Hinderers uit 2007... en werd voortgezet met de Concealers uit 2009. Die titels gaan over de buitenwereld, zegt bandoprichter en gitarist Eyal Levi. Ze gaan niet over ons... Hoewel ze ingaan op de zelfvernietiging en het zelfbedrog waar we allemaal af en toe slachtoffer van worden, is dit album een vernietigende kritiek en verkenning van bepaalde maatschappelijke elementen. De bedriegers en obstakels in het leven. Zij die uw voortgang belemmeren door middel van uitvluchten en manipulatie. Die kritiek op de moderne wereld komt volledig tot uiting in de single en video Hacks Unending. Dat gaat over het loslaten van de huid, het reinigen van de oude ik, het opnieuw uitvinden en het uitstippelen van een nieuw pad op vocaal, fysiek en mentaal vlak, legt zanger Sean Zatorski uit. Dit nummer moest centraal op de plaats staan. Annette Olson, de voormalige krachtpatser van zangeres van Nightwish en de ene helft van het dynamische duo achter The Dark Element, naast voormalig Sonata Artica-gitarist Jani Limaitainen, heeft eveneens op 19 maart een nieuwe solo-single uitgebracht, getiteld Day of Wrath. De track is afkomstig van haar derde soloalbum Rapture, dat op 10 mei verschijnt via Frontiers Music. Rapture is bedoeld om het publiek over de hele wereld te boeien... en belooft een opwindende mix van zware melodieën en stijgende zang te leveren... die Olsons gewaardeerde status als een van de belangrijkste vrouwenstemmen in het metalgenre verstevigt. Rapture zal zijn sonische woede op de wereld loslaten... en Olsons status als een kracht waarmee rekening moet worden gehouden in de muziek metal scene te versterken. Bereid je voor om meegesleept te worden door de pure kracht en schoonheid van Annette Olsons Rapture... en natuurlijk met Days of Wrath die je nu gaat horen them. Zion! Het is een De piraten van Visions of Atlantis staan op het punt luisteraars mee te nemen... op hun zwaarste symfonische avontuur tot nu toe... met een nieuwe studioalbum getiteld Pirates to Armada... dat op 5 juli van dit jaar zal verschijnen via Nippon Records. De nieuwe opvolger van een succesvolle vorige release Pirates uit 2022... is en net zo hoog als de golven die de Jolly Roger bedekken... en tilt alles wat tot nu toe is bereikt naar een nieuw niveau. Maar het tweede hoofdstuk van de saga bewijzen Visions of Atlantis... dat ze meer dan klaar zijn om de troon van de symfonische metal op te eisen. De crew rond piratenkoningin Clementine Deloni en de dappere kapitein Michel Guattoli... onthulden op 20 maart hun zojuist gedraaide eerste single en titelnummer Amada... samen met een officiële videoclip die de luisteraars meesleept... in het opwindende universum van Visions of Atlantis. En met dit nummer duwt de band zijn metal attitude verder dan ooit tevoren. De track laat meteen zien hoe voortvarend rijk en knallend... de hymn van een piratenleger kan zijn... De Britse metalcore band While She Sleeps is terug met een nieuwe single Leave Me Alone... een maand na de release van de vorige single To The Flowers. De release van Leave Me Alone komt vooruit op het zesde studioalbum van de band Self Hell... dat op 29 maart is verschenen. De verwachtingen voor het album zijn hooggespannen... aangezien de band fans plaagt met een glimp van hun nieuwe materiaal... en een plaatbelofte die hun groei weerspiegelt... Zowel als muzikanten als collectief. While She Sleeps staat gepland voor een optreden in België... tijdens de Graspop Metal Meeting op 20 juni. Dagkaarten zijn echt er al uitverkocht... maar er zijn nog combitickets beschikbaar, mocht je ze willen zien. En tickets zijn verkrijgbaar via ticketmaster.be of .nl. While She Sleeps' nieuwste single hoor je uiteraard bij Play It Loud Brand New. Since he no easy way out Certain uncertainty, no easy way out En nou, While She Sleeps kwam Billy Morrison voorbij... die op 19 april de Morrison Project zal uitbrengen. Zijn derde soloalbum en eerste sinds 2015... via de labelgroep group Virgin Music Group. De Britse gitarist, zanger en songwriter... die de afgelopen 15 jaar vooral bekend is als de ritme-gitarist van Billy Idol... naast lied-gitarist Steve Stevens... en vanwege zijn vorige rol als bassist in de Cult heeft maar liefst 12 opwindende nummers verzameld... inclusief gastoptreders van Ozzy Osbourne, die we net hoorden... Billy Idol, DMC, L. Jurgensen, Steve... Vi, Steve Stevens, Linda Perry, Tommy, Kluvertos en John Five, En nog veel meer. Een officiële videoclip voor de tweede single van het album Crack Cocaine. Met Osborne en Stevens met Kluvertos of... Op Drums is op 21 maart verschenen en is tevens het eerste nieuwe nummer met Ozzy op zang. Sinds de release in 2022 van zijn wereldwijde hitalbum Patient No. 9, wat hem Grammy Awards opleverde: Best Rock Album en Best Metal Performance. Ik was in dezelfde kamer als Billy en Steve, zegt Ozzy over het medeschrijven van het nummer. De tekst kwam zomaar uit de lucht vallen. Het is in ongeveer 20 minuten geschreven en Billy werpt meer licht op de oorsprong van het nummer. De muziek een, was een direct gevolg van het zitten in een kamer met Steve, beiden met ontstemde gitaren en het schrijven van wat volgens ons de ultieme Ozzy riff was. Van daaruit brachten we Ozzy over en we zaten allemaal aan de teksten te werken, maar 90% daarvan kwam van Ozzy zelf. Hij is degene die plotseling opstond en Like Crack Cocaine zong. We keken elkaar aan en wisten dat we de titel hadden.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 Malvas is als geen ander toegewijd aan occulte black metal. In 2015 werd hun eerste demo genaamd Occult Propaganda uitgebracht, waarmee de band voor het eerst aandacht trok in Zwitserland en daarbuiten. Inmiddels heeft de band getekend bij het in Berlijn gevestigde label Volter Records om het nieuwe album Divinity's Fall uit te brengen. Het tweede volledige album van de Zwitsers zal opnieuw een oneilige boodschap verspreiden in de vorm van gedreven black metal, verfijnd met sinistere melodieën. Het is niet voor niets dat de section en Watain vaak werden. Genoemd als referenties in de tijd van hun demo. Samen met Bedrängnis en Satanic uh, Violence komen ze meerdere podia in Europa onveilig en onheilig maken. Waaronder het patronaat in Haarlem. En dit is er één om je schrap voor te zetten. Kaartjes zijn 10 eurotjes. Deuren openen half acht. En aanvang is tien voor acht. En dat vindt plaats op donderdag 4 april. Op vrijdag 5 april komen de leg of komt de legendarische Nederlandse hardrockband Vandenberg. Want die is weer terug. De formatie onder leiding van gitarist Adrian Atje van den Berg... scoorde in de vroege jaren een 80 -2 wereldhits met rock ballads Burning Heart en Different Worlds. Later trad Artje toe tot de Amerikaanse hardrockband Whitesnake... waarmee hij nog grotere successen beleefde. Nu richt Vandenberg zich weer op zijn eigen band... met de zweet Mats Leven en als nieuwe zanger. Dat Levens krachtige stem af en toe doet denken... aan die van David Coverdale van Whitesnake... maakt het nieuwe Vandenberg album Sin... uit dit jaar of afgelopen jaar er alleen maar beter op. Vandenberg komt op vrijdag 5 april naar Tivoli-Vredenburg in de Pandorazaal En je kunt er nog naartoe als je kaartjes wil halen. Support komt van Marco Mendoza. De kaartjes zijn 37,25 euro, inclusief de servicekosten. De zaal opent om kwart voor zeven en de aanvang is om half acht. En dat was de Concertagenda weer voor deze week. Volgende week houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte van de concerten. Althans, dat denk ik niet, want dan heb ik een bentegast... dus dan heb ik geen concertagenda. Maar die week daarna weer wel, uiteraard. Maar nu is het helaas toch tijd voor het allerlaatste nummer... van deze March Special van Play It Loud brand new. En deze eer is voor de legendarische Duitse Amerikaanse heavy metal titanen... except die op 27 maart de officiële videoclip hebben gedeeld... voor The Reckoning, de tweede single van hun aankomende album Humanoid... dat op 26 april zal verschijnen via Napalm Records. Het album is opnieuw geproduceerd, opgenomen, gemixt en gemasterd... door de veelgeprezen heavy metal producer Andy Sneep. Wolf Hoffman van Accept zegt over The Reckoning. We zijn blij om The Reckoning uit te brengen als onze tweede single. Het is een van onze favorieten van het nieuwe album. Keiharde, stevige metal met teksten over een aangrijpend levensthema. We hopen dat de fans er net zo van genieten als wij... Het zevende studioalbum van de band is zeker geen conceptalbum... maar gaat over onderwerpen als Artificial Intelligence... en hoe onze afhankelijkheid van technologie geleidelijk onze individualiteit wegneemt. Accept biedt een waarschuwing in dit nieuwe album en het titelnummer Humanoid. Omdat zanger Mark Tornillo nooit een pleitbezorger van het digitale tijdperk zal zijn... compenseert hij het titelnummer met rauwe emoties, zwakheden, belangrijke overgangsrituelen... Die we tegenkomen op het levenspad. En kenmerken die ons uniek menselijk maken. Ons gemakkelijk voelen. Ouder worden. Omgaan met pijn. teleurstelling. En de laatste stop voor iedereen. Natuurlijk de dood. Humanoid zal wereldwijd. in verschillende formaten. beschikbaar zijn. waarvan sommige strikt beperkt zijn. Mijn tijd zit er weer bijna op. vanavond. Uh, ik hoop dat jullie weer genoten hebben. van de muziek. Het was mij in ieder geval weer een waar genoegen. Volgende week ben ik er weer met de derde aflevering van Play It Loud live. Waar ik ditmaal de melodieuze metal band Dance With Dragons in de studio te gast heb. En die komen vertellen over hun aanstaande debuut EP Escape Into Darkness. Dat op zondag 14 april gelanceerd gaat worden middels een release show in de Bibelot in Dordrecht. Ben je benieuwd? Zorg dan dat je weer luistert naar Play It Loud. En voor nu ga ik eruit met The Reckoning van Accept. En bedank ik jullie allemaal weer voor het luisteren. En wens ik jullie nog een fijne... Tweede paasavond verder. En jullie weten het heb. Horns op. Stay metal. Mazzel.